Rusland zegt vannacht meerdere Oekraïnse drones uit de te hebben geschoten. Ze zeggen dat ze er elf hebben onderschept. In Moskou is een gebo gebouw door drones geraakt. Daar zijn geen gewonden bij gevallen. Bij een aanval op de Krim zou een opslag voor wapens zijn verwoest, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Die aanval die past, uh, ja, uh, die sluit naadloos aan op wat we al een tijdje zien. Dat Oekraïne uh, probeert, waar dan ook, uh, Russische opslagplaatsen van munitie, van brandstof... Te Raken mogelijk ook als voorbereiding op op verdere militaire actie. Ondertussen zegt Oekraïne dat er vannacht een droneaanval is geweest in de havenstad Odessa. Daarbij is een opslag voor graan vernield. In Griekenland zijn er op meerdere plekken bosbranden uitgebroken. Onder meer op de eilanden Corfu en Evia moeten mensen vluchten omdat het vuur te dichtbij komt. Ook op Rodos is nog steeds veel overlast door bosbranden. Inmiddels zijn bijna 20.000 mensen uit dorpen en hotels gehaald... en met bussen of boten naar een veilige plek gebracht. Sommigen zullen er nog dagen van moeten bijkomen, maar het grootste festival van Nederland is weer achter de rug. Het afgelopen weekend stond de Achterhoek op zijn kop tijdens de Zwarte Cross. De organisatie zegt dat het een geweldige editie was, maar met een donkere rand. Op vrijdag raakte een man van 47 zwaar gewond bij een attractie. De politie doet onderzoek naar hoe dat kon gebeuren. En op zaterdag raakte iemand anders gewond door een val van een vrachtwagen. En het gaat niet zo lekker met de appels in ons land. Komt door één vervelend beestje, de appelbloesemkever. Het insect verpest de groei van de bloem en daardoor ontstaan er ook geen vruchten. Ook deze fruitdeler uit Flevoland heeft last van de kever. Ja, die wil natuurlijk voortplanten. Dus die gaat in het voorjaar in de knoppen van de appelbomen. Daar prikt die een gaatje in en dan legt hij daar een eitje in. En dat resulteert dus gewoon in, ja, bijvoorbeeld nu... Uh, ja, ik denk dat we maar een halve uh, appelhoogst hebben. De appels die wel aan de boom hangen, worden door de kever misvormd. En supermarkten leggen die liever niet in het schap. Krijg je nog het weer? In het zuiden en oosten nog wat regen. Verder veel bewolking met af en toe wat zon. Later flinke buien met mogelijk onweer en hagel. Het wordt maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengoen van de ARD, Vertraging in Noord-Holland op de A22, Velze richting Beverwijk. Daar zijn problemen bij de Velzen tunnel. Daar was eerst een ongeluk. Die, uh, dat is inmiddels weer opgelost. Alleen zijn er nu technische problemen met de verkeerslichten bij de tunnel. De weg is dus nog altijd dicht. Omrijden kant via de wijken tunnel over de A9. En hierdoor loopt het ook nog vast op de N208, Sassenheim richting Velzen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 staat 2 kilometer file en de verdraging is een half uur. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zonder. Z. Zee, zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen zandvoort.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 wat willen de inwoners? Wat willen de ondernemers? Wat willen wij als gemeente? Ja, en daar is dit stuk door, door tot stand gekomen. Door verschillende participatiemomenten. Door enquêtes die we onder inwoners uh, ge, uh, gehouden uh, hebben. Waar, waar behoorlijk verstandig uh, begrippen op gereageerd zijn. Uh,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 ...is geschikt voor evenementen. Je kan alles doen. hè? Ja. Dus uh, uh, beachvolleybal. Ik, ik heb er geen uh, verstand van, zeg ik gelijk hoor. Maar of dat nou heren of vrouwen is... ...kom deze kant op. Ja. Nederlands kampioenschap, wereldkampioenschap... Ja, laten we met z'n allen kijken ja. welke mogelijkheden er in Zandvoort zijn. We moeten ze dus wel even van Schevening afpakken, maar dat moet lukken, toch? Nogmaals, Zandvoort is badplaats nummer 1, <laughs> zo, dus komt zo deze is kant het. op. Nee, uh, Oké, okay, we gaan even naar uh, wat andere dingen die jullie uh, te horen kregen, onder, van, onder andere van inwoners en van, van toeristen, zeg maar. Uh, Zandvoort is verpauperd, het is ordinair, een patatdorp. Uh, dat werd ook gezegd, hè, over Zandvoort, toch? Uh,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 Hoef jij bent er niet. Dus jij ja, ja, zet je huis ter ja. beschikking aan mm -hmm. een toerist of ja. toeristen en onttrekt het dus uit de woning. Ja, ik. een markt. En daardoor zie je dus eigenlijk dat er heel veel tweede woningen eigenlijk zijn. Mm -hmm. En mensen die een tweede woning. ...aanschaffen in Zandvoort... ...om het om voor de verhuur. toeristische verhuur aan ja. te zetten. Maar dat ja. betekent dat... ...dat, hij dat ontrokken wordt, jouw dochter... Ja, ...mijn ja, dochter... Ja, ja, ja, ja, um, ja. um, ...moeilijker... ...aan een huis in Zandvoort kan uh, Absoluut. komen. Ik vind dat we dat... ...gewoon de gebouwen... ...die bestemd zijn voor... ...toeristische uh, uh, uh, verhuur... Mm -hmm. ho ho ho ...hotels... ...dat soort ja, dingen... ...dat ja. we het echt moeten scheiden van...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 nou, het gaat even een beetje mis. De voor oh, ja. de eerste keer de Carina in de uitzending. komen. Vorig jaar honden. Ben je er, Carina? Nou, meer dan maar. Nou, we, we horen Carina niet. Uh, uh, ze gaat dus... Uh, uh, we praten. hebben nog één minuut. Eén ja. minuut.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 Ja, uh, Carina, ik uh, ben er, maar uh, jij kunt beginnen, hoor. Hoi. U begrijpt het, dames en heren. Wij horen jou wel, maar je mag gewoon beginnen. Ik ga je erop zetten. En ik zeg, ik geef zelfs een 10 seconden en dan begin je.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 beginnen nu beginnen maar ja ik heb ik doe gewoon een jingle als je de jingle hoort daarna kan je gewoon daarna kan je gewoon beginnen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 Stel, je moet nu snel redden, dan heb je toch geen tijd om zo'n wetsoet te aan te maken. Ritme, van ZFM. Nee, uh, afhankelijk van de situatie uh, bepalen we of, het, uh, of er een wetsoet nodig is of niet. Uh, ik denk in dit geval uh, zouden we gewoon in het zwembroekje de zee inlopen. Oké, okay. maar dat is dan nu niet te koud. Dat je zeg maar zelf eventjes dat je adem stokt als je de zee nu inrent. Zo. Hup, à minuut.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 Nou, niet echt een, niet één bijzonder geval. Er gebeuren hier best wel veel bijzondere gevallen. Denk het dolfijnen de, de, voor de kust. Um, het elke keer een landen van een vrouw helikopter op het strand vind ik een bijzondere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 Opgetreden staat dus vanavond in uh, vol op het podium. Ja, daar gaan we vanavond zo, zo even leuk. over praten. Dat is hartstikke leuk. Dan gaan ja. we eens even de bends doornemen ook. Um, um, uh, ja, want je hebt het hartstikke druk daarmee net, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Met ja. het organiseren en tussendoor ja. ga je nog even trouwen, ga je nog even ja. huwelijksreis. Gefeliciteerd ja. trouwens nog Dankjewel. met je huwelijk. Uh, ja, want je, je, je, heb je er allemaal tijd voor om het allemaal te doen? Ja, nou ja, het is dus mijn. Uh... Het is je werk. Je. Ja, nee, en je passie ook. Hè? <grijna> Volgens mij ook ja. Dus uh, ja, vorig jaar was het een uh, succes. daar ben ik ook nog even mee eens kijken. was, uh, was een hartstikke leuk. Ja. En er zijn een paar bands die ook vorig jaar hebben opgetreden. Hè? Die Groningers. Uh, AMK-band ja. Groningen. Maar iedereen die er nu op staat heeft in het wapen opgetreden. Maar oh, die heeft in het wapen ja. opgetreden. Maar vorig okay. jaar op het grote podium waren andere bands. Die het jaar daarvoor, of eigenlijk twee jaar daarvoor. Vanwege corona. Hebben opgetreden in het wapen. Oh, op die dus manier. aankomend ja, ja, ja, ja. jaar gaan we weer een selectie maken van de bench die dit jaar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 van Kessel Live, daar was ik. Ja. Uh, maar ik heb nog een heleboel andere bandjes. Waaronder uh. de Bluesband. De, de, yeah, de Niels Bluesband, dat is de uh, middelste band. Ja, met de dijk vind ik ook nog. Ook nog vanavond, zo, een Ook nog. Dat was er vorig jaar wel. Nou, uh -huh. En dit jaar speel ik ook mee in Arne and Friends. En dat is een spektakel, maar dat moet je zelf doen. Ja, dat is de laatste band die ja. optreedt, geloof ik. Ja. Waarom is het een spektakel? Maar je moet het zelf zien, natuurlijk. Maar waarom ja, zou het moet een spektakel je zelf zijn? Zien, inderdaad. En dat zijn vijf muzikanten die eigenlijk niks met elkaar spreken. Het komt gewoon. En, en dan het gaat het, het gewoon. Komen. Ja, ja, ja. En dan was je ook bij. gewoon. Ja. ja. Net als de burgemeester van Stamford, die uh, Mannenburg. Ja. Ja. ja, David die, doet uh, ook pas bij bij van, ja, van Kessel. Ja, van Kessel uh, speelt hij ook nog mee, inderdaad. Daar schrijf ik graag voor hem op. Ja, nee, hartstikke goed. begrijp Ja, we staan ook bij de 6 ...in een week uh, op... Wanneer valt dat mee? Nou, als je het een beetje kunt doseren, dan lukt het ja, allemaal wel. Moet het moet wel doen. een hobby blijven. Ja. Maar goed, uh, Brie heeft haar passie en ik heb mijn passie. Ja. Kunnen we kunnen wel leuk aan elkaar hebben. Ja, begrijp ik. Ja, je zei net van, als, als uh, net Zandvoort, je, je, je woont sinds kort in Zandvoort? Nou, nu 2,5 jaar inderdaad. Oh, ja. Ook via de muziek hier gekomen. Ja. Ook via de muziek? Ja, ja via Van ja, Kessel. Ook via ja. Patrick. Ja, ja. ja, nou, ja. Dat, wat dat, dat was goed. Ja, Patrick vond het wel heel belangrijk dat ik dan wel in Zandvoort ging. Ja. ja dat klopt dat hij dat niet meer Ja, dat vraagt iedereen. Dat ja, precies. <laughs> Lekker ja, maar, makkelijk ook voor... Uh, nou, is dat druk hier. Hè? Ja, oefenen jullie ook hier in Zandvoort of niet? Nou, repeteren met uh, Van Kessel doen we niet zo gek vaak nee? eigenlijk. Het alleen ja. maar met nieuw werkende en gelijk. Ja, ja. En verder wordt hier inderdaad ook in Zandvoort geoefend. Ja, ja, ja nou, hartstikke leuk. Um, uh, nog even naar uh, Birgit, want uh, ja, vanavond gaat het gebeuren. Uh, Frank Vink, die gaat alles aan elkaar praten. Ja, hè? ja nou Frank, leuk. ja, Frank is bekend ook van de muziekquiz. Ja. Heeft hij vorig jaar, quiz heb ik meegedaan bij, uh, bij Laura Hardy. Ja. Dat, was, dat was hartstikke leuk om te doen. Ja. Hij weet echt alles van hij muziek. Hij weet heel Super. veel van muziek. Ja, ja. heel leuk, ja. En hoe gaat hij dat doen? Gewoon die bands aankondigen? Ja, ja. Hij heeft, uh, we, hebben, we hebben wat leuke weetjes, dingetjes en zo verzameld. Maar hij kan uh, altijd... Uh,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 Dus uh, en ik, volgens mij blijft het droog. Ik ga ervan uit dat het droog blijft. Weet je. Ja, daar moeten we ook van uitgaan. Ja. Hey, Frank heeft ook de Waalzeld gehad, hè? Wat, ja. Was dat die ook alweer? Uh, Kostenstraat, waar oh, nu uh, oh, Ja, de Kostenstraat natuurlijk. Zit. Ja. En dat was echt een rokcafé, wat ja, was het? Ja, ja? De, de, als de heren ging. Ik ben puitsen, er nooit geweest, zeg maar. Uh, die toiletbak was die mond van uh, Ronningston. Oh ja, die, ik die, uh, de, ja, ja, ik was nog best wel jong toen. Ah, dat was ah. wel leuk. Ik weet niet of die er nog zit, ik heb nee. eigenlijk geen idee. Ja. En Mooi. wil jij hem ook gaan transformeren tot echt een echte muziekcafé? Of? Nou ja, wij doen dit natuurlijk al uh, ja, vier jaar. En nu hebben we dit jaar dan twee grote, grote festivals alleen, zeg maar. Dat mm -hmm. klinkt een beetje raar, maar alleen met het Wapen hebben we natuurlijk vanavond Wapen Live en Drukwerk over twee weken. Omdat ik dan... Is het over twee weken al, Drukwerk? Ja, druk op is, ja? want dan ben ik jarig. En dat, vind ik, vind dat is ik gewoon een verjaardesgedootje cool. voor jezelf. ja, begrijp Nee, ik. voor Zandvoort. Ja, voor Zandvoort inderdaad. Ja. Ja. En, um, maar die spelen binnen bij jou? En buiten ook op groot podium. Oh ja, oh, die komen ja. vorig jaar speelden ze binnen. Ja. Klopt hè? Ja, maar, ja dat, was, dat was speciaal, intiem. Dat ja, ja, ja. ja, ja. van hun naar ja. mij. Dat ja.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 Uh, Harry Slinger wil vrienden met je worden op Facebook. Toen dacht ik: Wat de fuck is hier gisteren gebeurd? Ik, dit kan niet, serieus? <laughs> ja, ja, leuk <laughs> maar toch? Super, die, zijn, die gasten zijn zo lief. Ja, en, en Echt, super relaxed en een, ook waarschijnlijk. Ja, heel ja. leuk. Ja. Maar die komen dus ook, uh, ga je de grote wereld podium, grote podium uh, Ja, doen. zeker wel. Ja. En zijn zij de enige dan, of ja, zijn er meerdere? We hebben bits? vooraf dan een, uh, de, de Dennis. Dat is, een, uh, ja, is eigenlijk een evenementenorganisator, maar dat is een superleuke zanger en entertainer. Ja. en DJ, weet je wel. Dus die, die gaat het uh, publiek een beetje opwarmen. En dan, uh, en dan komt drukwerk. Oké. Okay. Dus, uh, en dus daarna komt nog Kessel live? of Nee, nee die, die, <laughs> ik, hoop, ik hoop dat hij nog met de Formule 1 uh, mag. Ja, oh, dat zou, ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Dan we nog even over ja, babbelen. Ja, ja. <laughs> hey, en er staat ook een voetdruk vanavond, ja. begreep ik? Ja, Gio. Gio. Dus, uh, hij is uh, uit, de, uit het dorp wel verdwenen. Althans, uh, hij zit nog op de boulevard natuurlijk. Maar hij is naar, hoe heet het daar? Um,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 ja, dan kan dus je bij hem een je uh, uh, eten tot, ja. uh, tot laat. Dus dat is ook wel lekker. Ja, zeker. Ja. En het begint ja. om half acht vanavond. Half acht, hè? ja. En uh, tot hoe laat is het? Ja, je moet om twaalf uur. uur stoppen, denk ik. Hè? Ja. Nee, half 1 moeten we uiterlijk stoppen. Maar twaalf uur gaan we stoppen. Ja, ja, ja. oké okay. <laughs> wat zijn je verdere plannen nog in de toekomst? Zeg maar? Grotere bands hierheen halen? Oh, uh, nou. Hoe uh, springt die net te worden Ik nog maar wat. Ja, dan, als het nog maar nou, het Maar even denken. De derde donderdag live...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 Dus ik denk dat ik volgend jaar dan alleen de ZEP festivals doe en Wapenlife. Want ah, dat is ook wel goed. Elk weekend iets is wel heel heftig. Ja, want jij had via Facebook wel gevraagd om sponsors hè? Het ja, nou ja, uh, trouwen en... tussendoor heeft een beetje te veel uh, okay. van mijn energie gekost dat ik niet op sponsorjacht ben gegaan. Uh, kunnen ze straks jou nog bellen? Van, uh, die bandjes <laughs> ja, heb je liggen waarschijnlijk. Natuurlijk. Ja, <laughs> nou, bellen allemaal naar, uh, gooi er uh, 500 euro tegenaan. En je hebt, nou, je hebt een mooie avond, denk ik. Hè, ja, met, uh, zeker. met bandjes. en. en bandje. uh,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 En uh, ja, vanaf half acht tot, uh, tot half twaalf, een beetje kwart ja, twaalf, twaalf, twaalf. ja leuk, twaalf uur. Ja. Ah, kijk eens aan zeg. En dan moeten we vooral niet vergeten Arne en Friends, hè, wat jij zei. Ja, je moet zich ja, allemaal vergeten hè? Ja, leuk, dat, dat, ja, dat ja, is de ja, laatste ja. band, dus je moet er heel ja. aan blijven en blijven bestellen en uh, dan komt ja. het helemaal goed. Hé, hey, dankjewel voor je komst en ja, ik wens je heel veel succes vanavond en jij ook trouwens. Dankjewel. Ja, oké, okay, bedankt. Ja.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 ze loopt door een wereld die niet dadig voelt. Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. Okay. Ze lucht met zijn been en ze lacht. Ze, ze huilt, maar ze lacht.